Ja, moet ik nog laten analyseren. Cocaïne waarschijnlijk. Daar was hij aan verslaafd. Zakmesje, platina ring, sleutels. Doosje pillen tegen zeeziekte. Maar niets van papieren. Zijn horloge is stil blijven staan om 17 over 1. Precies vijf minuten voor laag water. En ze hebben hem zes uur later opgedrecht.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 Oh, ik denk dat die ik net blindelings vertrouwd. Is. Arme stakker. Als hij niet oppast, dan gaat het hem straks net zoals Cindy voor. Ja, tenzij wij hem het eerste pakken krijgen. Nou, ik geloof dat ik nou maar eens een dutje ga doen. Ik moet om tien uur met Mrs. Oaks voor de rechter van instructie verschijnen. Kijk eens wie we daar hebben.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 Mocht u Lord Siniford bedoelen, dan kan ik u vertellen dat hij dood is. Dood? Sinds hier? Hoe? Ze hebben hem vannacht vermoord. Hij is vanmorgen vroeg uit de Theems opgehaald. Niet waar, dat geloof ik niet. Dat is een leugen. Gaat u nou eens even zitten. Hij, hm? hij kan hem niet vermoord hebben. Gisteren zei hij nog tegen me dat hij met hem moest trouwen. Waarom? Waarom zou hij zoiets doen? Misschien wil hij zelf met haar trouwen. Hij zou dan op klag nee, schatrijk oh, zijn. Nee, nee, nee, nee, dat kan niet. Dat zou hij nooit doen.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 Ik wil Iknis en Oaks. Wij ook, ho. u onderschatten hem als je het mij vraagt. Van Iknis weet ik te weinig, maar Golly Oaks is een uiterst geslepen individu. Vroeger een van de meest succesvolle heders in East End. spreekt minstens zes vreemde talen. Oaks? En ik dacht dat hij praktisch analfabeet was. Alsjeblieft, zo weinig weten jullie van hem af. Hij spreekt vloeiend Frans en Duits. Ja, maar inderdaad, John. Ik heb vanmorgen zijn kamer in het Mecca Hotel doorzocht. Hij heeft een enorme bibliotheek. Muziektheorie, filosofie, militaire strategie en tactiek.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 Uh, niet op de rivier. Ach ja, vanochtend in het Paleis van Justitie. Denk je dat het een paar van die vreemden zijn waar Snufie Offroad over had? Laten we maar eens gaan kijken. Stuurboord, je Ah ja, ja, yes, ja, Kijk, ze gooien iets overboord. Ahoy daar, wat gooien jullie net overboord? Ah, we zijn aan het vissen. Of mag dat voor niet? Handgranaten zijn nog altijd verboden vis daar. Handgranaten? Welke handgranaten? Er ligt een afgezagd jachtgeweer in die boot, zo. Hebben jullie daar een wapenvergunning voor? Wat dacht jij dan? Laat maar eens zien dan. Waarom? We hebben niets om gedaan. Dat zullen we op het bureau wel eens bekijken. Daar kunnen we jullie dan ook meteen officieel welkom heten in Londen. Neem die boot op sleeptouw, Holler. We hebben antwoord uit Birmingham, John, over die twee kerels in die roeiboot. Eens kijken. Webber en Ford, beide tweemaal veroordeeld wegens inbraak met geweldpleging.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 En waarom? Weng sorry, Miss Laila. Hij niet platen mogen. Van wie niet? Wie is de eigenaar van dit schip? Waarom zijn al de patrijspoorten geblindeerd? Weng sorry, Miss Laila. Niet mogen platen. Oh, en dat dienblad dan maar mee. Jawel, missie. Ziezo, Laila, mijn lieve kind. Oh, golly! Bent u ook hier? Oh gelukkig.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 En Len wil me niet zeggen waar we heen gaan. Waar we heen gaan, weet geen mens, Lila. Die wetenschap is ons arme stervelingen en niet geschonken. Maar af en toe hoor ik een klok slaan. Liggen we nog steeds op de Theems? Ja. Ja, we liggen nog steeds op de Theems. Maar waar? Is tante ook aan boord? Nee. Nee, je arme tante is er helaas niet. Die heeft veel te veel te doen aan de wal, de stakker. Oh, wat een vrouw, Lila. Echt wat je noemt...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 Laat hem alstublieft gaan. Ja, ik persoonlijk geef de voorkeur aan de Florentijnse school. Geef mij Benvenuto maar. De grote Benvenuto Cellini. Heb je zijn boek wel eens dus gelezen? Goli, luister alsjeblieft naar Hoewel, eigenlijk was Cellini geen schilder van huis uit. Hij was beethouwer. En een fabuleuze goudsmit. Nou, waarom luister je niet? Je hebt geen woord verstaan van wat ik heb gezegd. Oh, jawel.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 En hier had al veel eerder een eind moeten komen. Dat heb ik nou eindelijk door? Nou, ga dus maar gauw die das voor me kopen.